Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maarsen en Vinkenveen 7 kilometer file geeft een kwartier vertraging. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bijna 10 minuten vertraging tussen knoop het Raasdorp en Westpoort. A9 Alkmaar, Amsterveen tussen Heemskerk en Knoopend Rotterpottenplein 8 kilometer file. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoopendrijn Zwit. 10 minuten vertraging 7 kilometer file. En bijna 20 minuten extra reistijd op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en Hillegom.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 Live, dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. bijna over 5 of acht. Goedemorgen Zandvoort. Het is nog donker, maar ja, zo komt de zon op. En het is de 330e dag van het jaar. En het houdt in dat er nog maar 35 dagen... Het einde van het jaar 35 dagen en dan uh, gaat, uh, gaat het feest er weer in... en dan uh, champagne en zo, En vrolijkheid en niet te veel vuurwerk... want dat is gevaarlijk natuurlijk. En het stinkt een beetje. Maar uh, wel uh, de, aller, uh, de, allermooiste, de allermooiste oud en nieuw die we kunnen voorstellen... want het wordt 2020 en het is het jaar van de Grand Prix in Zandvoort. Legendarisch, legendarisch, dames en heren. En uh, we beginnen met een plaat die heel erg leuk is. Ik sta jou beter. Dat zeg ik, ik sta jou beter. Goedemorgen. Zet even het geluid van Zandvoort. Zet hem aan en hou hem erop. Ik zie jou met een dansen, maar hij staat je niet. Jij denkt dat hij luistert, hij verstaat je niet. Hij laat steken vallen, waar ik kan ze zien.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 Van een want je ziet hem nooit meer terug Ga alleen nog maar naar je toe Iemand moet iets doen Nee je gaat niet met hem naar huis Vanavond haal ik je hier uit Ik moet de aan je laten weten Kom maar bij mij, ik sta je tegen Je kan hier niet weg zonder mij Ik zou voor liever voor je zijn Ik voel het ook, ik weet het zeker Kijk maar nou eens goed, hij staat jou niet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 Ja, dat is Chris Cross. Uh, ik sta hier al bezig bij uh, ZFM. En, uh, ja, wordt het een uh, witte kerst of wordt het geen witte kerst? We weten het niet. Nou, ik heb hier een uh, meteoroloog, Jacob van Weesel, die legt online uit. In de feestdagen december wordt ons veel zacht en nat weer voortgesproken. Ah, en nou, hier zijn de Jacksons bij ZFM. Michael Jackson en zijn broers onder de naam de Jackson the Jacksons en daarvoor de Jackson 5. Waardoor ze een andere platenmaatschappij kregen, werken opeens de Jacksons. Zo werkt dat dan. Uh, goede plaat hoor. Show you the way to go bij ZFM bij de kwarte vracht. En het is ochtend. Het wordt licht. Kopje koffie erbij. 106.99 CFM. man. Bij ZSM in de morgen. Ja. En weer hebben we hier? Beetje uit Leuk beentje. Goed gedaan, jongens. is all you need is love. En niets is minder waar. Maar er wel een stereo hè. Violus zit er links. Zing maar even mee. There's nothing you can nothing you can say but you can learn how to play the game. De Beatles. Maar wat weet Google allemaal over de Beatles? Hey Google, wat weet je over de Beatles? Wikipedia zegt hier het volgende over... The Beatles was een popgroep uit de Engelse stad Liverpool. De groep was actief van 1960 tot 1970... en wordt algemeen beschouwd als de meest invloedrijke band... uit de geschiedenis van de popmuziek. Nou, dan weet je het maar. Hè? Dat zijn van die leuke dingen die uh, Google ook nog in zijn pakketje heeft. Goedemorgen, Zandvoort. Je luistert naar ZFM op de kabel op 104.5. En uh, live zf-live.nl op de computer en op Text TV op uh, Zigo Kanaal 40 digitaal. En dan kan je alles mee uh, horen, zien. We draaien de mooiste muziek hier uh, in de morgen. Een vriend van de show, dat is Ellen Parson. Dancing on a high wire. ZFM. En de muziek is natuurlijk uitgekozen door een vriend Cor Dreyer. Die kan er wat van. Kom Ellen, doe wat. Ga je werk. We're living in a different reality We toying the same line We give in Neutrality Joke with no punchline The silver-plated hero Meets a golden-hearted The odds will give you zero She'll be leaving in a few days more Talk at the same time We believe In freedom and charity As long as I get mine myself I won't do ik hier bij ZFM in de morgen. Lekker wakker worden. Kopje koffie erbij. Ach, wat wil je nog meer? Het is bijna half negen. Hier is Only Human. Feest, jongens, feest. Oh, wat een gezelligheid. I don't want this night to end. It's closing time, so leave with me again. De just come on oh. The Jonas Brothers. Kevin, Joe en Nick. Jonas en de Wallevit. Ja, uh, dikke hit hoor. The only human. Van de zomer nummer 8, top 10 is geweest. Ach, wat weer nou meer, wat een vrolijkheid. Goedemorgen. Hier is Richard Marks. En Satisfied. Bijna half negen. Zeg maar één voor half negen. Ja, detail. Dus we zoeken altijd wel wat. Kunnen we kunnen altijd wel wat vinden. Hier is, dat zei ik, Richard Marks. Chicago. En hij werd op zijn 17e ontdekt door uh, Lionel Richie. En, uh, hij was een achtergrondzanger bij de enkele zinners van uh, Richie. En in 1987 nam hij zijn eerste solo-plaat op. Dat was niet deze, dat was tweede. de tweede. In 1989 op 15 in de top 40 uh, beland. En hij was er blij mee. Dat begrijp ik. Kleine Richard. Hij is nou al groot hoor. Hij treedt nog steeds op. Dus wat dat betreft kan je hem nog steeds zien. Even googelen, Kom er wel achter. Even kijken wat het weer wordt. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag valt er plaatselijk een bui in Zandvoort met een... Nou ja, dus, uh, met, met, uh, met wolken denk ik. <laughs> Ze heeft er niet zo zin in. Ja, dat kan gebeuren. Zo'n dinsdagmorgen. Maar wij draaien nog steeds de allerleukste muziek hier bij ZFM. En nogmaals, de Ellen Parsons Project komt nog wel eens uh, langs hier. Ignorance is bliss. It Tide may turn and wash away your castles in the sand and sigh. One day the tide will turn And wash away your castles in the sand And you'll find peace at last Onwetendheid is gelukzalig. Ignorance is bliss. Ik was benieuwd naar wat het betekende, maar dit betekende het dus. En dat was die Elle parson En toen Jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons. Natuurlijk, freak. Loop door de regen en nooit maar kijk naar hoe het leven is in Dus En straks de komt Suzanne. Weet je nog wat Jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb. Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd. Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed.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 staan uit Suzanne Stortelder en Frick en Rick de Kik. <laughs> ze wonen samen. In deze. Natuurlijk. De dat, nou ik dat Ik ben hier op je blauwe. En <laughs> ze wonen samen. Ja, dat hoor je er wel. Blauwe dag. Eén seconde. Laten we. hebben ja, vroeger we een blauwe dag als we te veel gedronken hadden. Maar dat is weer anders. Goedemorgen, Zandvoort. Hey Google, wat doet het weer vandaag? Google heeft... Vandaag... Wat zeg je? Hey Google, wat Geen doet... probleem, ik zei... Vandaag valt er plaatselijk een bui in Zandvoort... met een maximum van 11 graden en een minimum van 9. Ah. Het is op dit moment 9 en bewolkt. Nou, dat is toch redelijk, hè? 11 graden. Bijna december, jongens. Bijna. En nog even is het 5 december en dan. Uh, ja, het uh, was mooi hè. De intocht van Sinterklaas. Genoten hebben we. Walking through the door of this old the soul that we were. place that used to feel like us. Remembering the only thing that made me feel like I was worth the love. We used to old hands, now I dance alone.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 Garrix en Dean Lewis zong mee. Drie minuut 25 lang. En uh, die is van uh, ja, uh, oktober. Mooi plaats. Goedemorgen. Goedemorgen. luister naar Geer Loogman bij ZFM. Dat je het weet. Goedemorgen. Zandvoorms. Het is al bijna 9 uur. Bij, uh... Bij ZFM. En hier is Diana. Diana Ross. I need love, love. ooit gecoverd door Phil Collins. Die had er ook een groot hit mee. Maar dit was het origineel You Can't Hurry Love van Diana Ross. En hier is David. Team voor negen. Zet even een Little China Girl. Oh, oh, oh. Luister my I'm a girl. onder de naam David Bowie. Hij geboren in Brixton in 1947... en ja, was een van de invloedsrijkste rockmuzikanten... van de jaren 60 tot, uh, tot heden, eigenlijk. Helaas overleden in 2016. Allemaal narigheid. Ziek geworden. Wel een bijzondere man. Bijzondere man. ZFM, goedemorgen. Het is uh, dinsdagmorgen. Het is uh, 26...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 slechte spul gekeken. Ja, sommigen, sommigen doen dat. Ja, Het is niet zo handig, maar... De laatste voor het nieuws. En weer. En verkeer. En de boodschappen. Hier is Soul to Soul. En ik zie je na het nieuws. En zo. Life is the questions Take one at a time We